Michel Koenen met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond het Vroese Park in Rotterdam-Blijdorp ontruimd. Het was er te druk en omwonenden hadden geklaagd over overlast. Zo zou er veel lachgas zijn gebruikt. In het park waren mensen aan het barbecuen en drinken. En hier en daar ontstond een vechtpartij, zegt de politie. Met een geluidswagen werd iedereen verzocht om het Rotterdamse park te verlaten. Dat verliep zonder problemen. En niet ver van het Froese Park was vannacht ook een schietpartij. Twee mannen raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd even later opgepakt. Daarbij moesten agenten waarschuwingsschoten lossen. Nederlandse toeristen zijn vanaf 15 juni toch welkom in Griekenland. Eergisteren liet het land weten 29 nationaliteiten toe te laten. Na kritiek van de Europese Commissie heeft Griekenland het beleid aangepast. Het gaat nu om het vliegveld waar een reiziger vandaan komt. Niet meer om de nationaliteit. Na aankomst moet iedereen één tot twee weken in quarantaine. En wereldwijd is bij meer dan 6 miljoen mensen het coronavirus vastgesteld. Het dodental staat op ruim 367.000. Dat blijkt allemaal uit de laatste cijfers van de John Hopkins University. Amerika is het zwaarst getroffen met ruim 103.000 doden en 1,7 miljoen besmettingen. Latijns-Amerika is het nieuwe epicentrum met veel nieuwe besmettingen en doden. In veel Europese landen worden veel beperkingen versoepeld... omdat er juist minder besmettingen en doden zijn. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 9 tot 13 graden. Eerste Pinksterdag wordt vrij zonnig bij 18 tot lokaal 23 graden. Verder waait het stevig. Op tweede Pinksterdag meer zon dan ook iets warmer... met 21 tot lokaal 25 graden. Dinsdag nog iets warmer. Vanaf woensdag is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht, Retroactive Hoesarest Edition. Save the Rave. Be happy. Obey all orders without question. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. von Kleiner Feigling. Auf geht's! Jetzt feiern wir mit Kleiner Feigling gemeinsam im Netz. Das Wir, das Hier, das bleibt munter. Übrigens, Kleiner Feigling kommt auch direkt zu dir nach Hause. Einfach auf www.beanshop.de vorbeischauen und über fröhliche 20% Rabatt freuen. is interactive ruf und ihr merkt schon am tempo aktuell für DJ euch am Start. June. Ja. and on. miss, miss, miss, miss, miss, miss, miss, miss. straight on and on it just goes straight on and on Heimkino und HiFi. Entdeckt eure Leidenschaft für guten Sound neu unter teufel.de. This one is dedicated to all the ravers in the nation. of force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 is zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. Retroactive, Ghost arrest edition. Save the rave. Shut up. Be happy. Obey all orders without question. Open your mind open your mind oh, open your mind oh. open your mind oh, open your mind, oh. open your mind. Oh.